Het huis met de gekroonde karanton. Een hoorspel in twintig delen door Jelte Kuipers naar zijn gelijknamige boek, geregisseerd door Jan C. Hubert. Achttiende deel, een schuilplaats in de Rotsen. Maar dat is toch onmogelijk? Die gekke spinnenbaard kan toch niet zomaar opeens verdwenen zijn? Bart! Bart! Waar zit je? Hier! Hier is een ding. Wacht, ik, ik, ik kom bij je! Wat draait, wat een mooie plek. Maar dat is geen beek. Dat is bijna een rivier. Maar zie je hoe vreemd dat is? Dwars door het water loopt een rotsmuur. lijkt wel of de beek daarop houdt. Dat, dat, dat kan niet, want de stroming houdt niet op. Dat kan je duidelijk zien. Dan moet het water onder die rotswand doorgaan. Ja, ik heb eigenlijk best zin om te zwemmen. Nou, dat kan toch? Als we maar uit de buurt van hier ons wat blijven. Ja, we moeten een beetje aan de kant blijven, dat kan makkelijk. Ja, dan kunnen we meteen onze kleren in de gaten houden. Ja, is dat goed voor? Hier komt toch niemand. Zo, en die spinnenbaard dan? Oh, die laat zich niet meer zien. Die heeft de schrik nu wel te pakken. Nou, wat doen we? Zwemmen natuurlijk. Ja. Uit die schoenen. Ja. Ja. Toch vind ik het gek, hè? En die riviertje... ...dat ophoudt en toch verder stroomt. En je zei zelf dat het water onder de rotswand doorgaat. Jawel. Maar waar dan? Dan moest je toch een gat zien? Een, een doorgang of zoiets? Die is er natuurlijk ook. Maar ik denk dat het nogal diep is. Weet je wat ik denk? Nou? Dat het water wel eens heel koud zou zijn. Het is een bergbeek zo te zien. Ha, kan mij niet koud genoeg zijn. Nou, we zullen het maar eens proberen. Vooruit. Bart. Ze rollen zo onder je voeten weg. Ja, ze zijn glibberig. Hier, hier is het niet erg diep aan de kant. Je, je kunt de bodem zien. Kijk zeg, kijk. Oh, vissen. Wat een kanjers. Maar het zullen wel forellen zijn. Ik, ik, ik zal er eens ingrijpen. nou, ja. <laughs> ja, dus zul je er toch in moeten. En niet aan de kant blijven staan. Nou, en jij dan? Oh, ik heb niet voorgesteld om te gaan zwemmen. En ik heb niet gesnoept dat het mij niet koud genoeg kan zijn. Oh, ja. bedoel je dat? ja dat dacht ik wel. Hoe vind je oh, Ik moet oh, Nou, geen half uur oh, oh, Nee, oh, nee, nee, nee. Kijk op de stroom! Maar, maar, je, je kunt hier staan. Au! Oh. Je kunt hier geen slag zwemmen met al die stenen. Jawel. Hier wel. Het, het, het wordt hier dieper. Stap oh, maar. Dit is ik, ik, ik, ik, kan me niet Help! Ja, Maarten! Buiten! Buiten! Ik, ik kom! Hou, hou vast! Die Stenen! Maarten, de trotser! Maarten, wacht, wacht, wa, wat ben je nou eens? Ah. Help! Help! Hier kan je zitten. Kerel, ah, ik... ik dacht dat ik je nooit meer terug zou zien. Ik zag je met die rotsen schieten en ineens was je verdwenen. Nou, ik, ik had dat knap benauwd. Zeg me, ze zitten te bibberen als hondjes, Dat gaat wel over. Daar, daar zitten we nou. In een grot. Zo, dus zo donker als de nacht. Ik, ik zie een beetje licht. Dit moet een onderuitse oever van de beek zijn. Maar. maar, maar waar, waar, waar komt het, dat licht dan vandaan? Daar. Stroomafwaarts. Zie je dit? Ja. Maar ik, ik zie wat schemeren. Blaus. Het is niet ver weg, geloof ik. Nee, daar zal de rivier onder de rotsen uitkomen. En wij en, en, ook. We zullen wel voeten. Terug kunnen we dus niet. Jij? Nee. Ja, Dan zie ik het beter. Het is het daglicht daar in de verte. Een flinke opening. We kunnen er wel doorheen. Zullen we dan maar? Ja, nou, dat schiet op dan. Wat is er? We, we, we moeten weer door het water. Oh, jij wil toch zo graag zwemmen? Hè? Koud water. Ja, maar nu niet meer. Goed, maar uit, joh, stam door elkaar. Maar dan moet je. Ja. <lacht> Ik ben benieuwd waar we terechtkomen. Ja, aan, aan de andere kant van de rotswand, natuurlijk. Dat, dat snap ik ook wel. Ik bedoel dat ik er nieuwsgierig naar ben hoe het er daaruit ziet. En dan, uh, we zijn er nog niet. Nee. Snelling. Misschien wel een waterval. We, we, we, we zullen er toch door moeten. We kunnen moeilijk in dit donkere hol blijven. We, we moeten elkaar vasthouden. Ja, maar dan, dan, dan, dan kunnen we niet door die opening. Jawel, ik ga voor. En jij houdt mij aan mijn voeten vast. Zo dus, dus zal ik voorgaan. Waarom? Dat maakt er niks uit. Nou, Fruit dan niet zo. Pas op je hoofd als je door die opening gaat. Dan moest ze even haar! We zijn er door. Ja, naar de kant nog. Oh, ik, ik kan niet meer. Daar, daar zijn we goed afgekomen. Ja, dat zijn we zeker. Huh? Zeg, zie je dat? We zijn nu wel dat donkere hol uit. Maar we zitten helemaal ingesloten in een, in een dal. Ik, ik zie het. Maar, daar verderop is, is, is weer een rotswand in de stroom. En hier langs de oever ook allemaal en rotsen. Huh? Misschien kunnen we ergens een doorgang vinden. En uh, ja, anders zullen we moeten klimmen. Ja, om, uh, om aan de andere kant te komen. Wat moet je aan de andere kant? Onze kleren, joh. Oh, daar zeg je wat. Daar heb ik helemaal niet meer aan gedacht. Of heb je zin dezelfde weg terug te gaan? Oh, nee, dank je lekker. Nou dan. Zeg... Je hebt een lelijke srandum op je armbart. Oh, en jij dan? Je zit vol, joh. We lijken wel een paar wilde die oorlog hebben gevoerd. Ja, het komt door die scherpe stenen. De muggen komen op ons af, Maarten. Ja. We, we moeten hier weg. Kijk, ondanks de rots is een boshand. Laten we die maar eens onderzoeken. Ik geloof dat hier nog nooit een mens is geweest. Het is allemaal even woest. Au! Au! Wat is dat? Brandnetels. Oeh. Au! Daar kunnen we niet doorheen. Wacht, hier is een tak. Oh, ja. Ik zal ze opzij buigen. Zo. Ja. Zo gaat het beter. Ik, ik zie de rotswand. Oeh, lekker stijl. Oh man, nou zeg. dat wordt gezellig klimmen op je blote voeten. Hoe ik daar aan begin, moet ik het al eerst eens goed bekijken. Oeh. we moeten wat hoger gaan staan. Dan komen we het beter overzien. We, weet je wat? Ik klim in die boom. Ik, ik ga een beetje mee. Twee zien er weer dan één. Gelijk heb je. Vooruit dan maar. Een Ja. Gemakkelijk boompje. Kom nou. We hebben ze in Holland nog wel moeilijker gehad. Ja, jawel. Maar daar hadden we toch altijd nog meer kleren aan. Veel hoger dan die tak daar. Kunnen we toch niet? Nee. Zo. Ja. Zo. Zo. We zitten hier in ieder geval droog. Ja. Je kunt hier een heel eind. Zie je wat? Ja, ik, ik, ik zal me wel vergissen. Maar het lijkt wel of daar een deur is. Een deur? In, in die rotswand? Hoe kan dat nou? Kijk hier ook eens. Daar. Vertraaid, joh. Je hebt gelijk. Daar is een deur. Hoe kan het nou op zo'n afgelegen plek? Een deur in de rotsen zijn. Zal ik je eens wat zeggen? Dat is de schuilplaats van de spinnenbaard. Een hol in de rotsen. We gaan erop af. Kom mee. Hij zal wel lachen als hij ons ziet. Lachen, waarom? Dat heeft hij tot dusver niet gedaan. Nee, maar toen hadden we kleren aan. Oh, verdraaid. Daar had ik helemaal geen erg meer in. <laughs> Dan heb je de deur? Kijk, een driepoot. Boven een hoopje as. Daar kookt hij natuurlijk zo'n padje. Zou die binnen zijn? Misschien slaapt hij wel. We zullen eens kijken. Eerst netjes aankloppen. Ja, ik vind dat je niet zo kunt binnenlopen. Niemand thuis. Dan gaan we kijken. Niemand. Nee. Zie, het ja, ziet er hier netjes uit voor een Een Stroozak, een tafel, een bank. Aan de achterwand zware gordijnen. En daar hangen we een paar oude mantels. Oh, die konden we wel even lenen. Om ons een uh, beetje te kleden. En natuurlijk. Dat zal de bewoner van dit Hollands niet kwalijk nemen. Nou, als hij het wel doet, kan ik het echt niet helpen. Wacht, ik, ik sla dat ding om een middel. Wellicht oh, touw ook. Zo, netjes vastbinden. Zo, alsjeblieft. Ziezo. <laughs> Dat kunnen we ons tenminste vertonen. We zien er nogal potzierlijk uit. Ja, twee wilden met rokken. Stil, wat is dat? Het is een meisje. Als ze hierheen komt, schrikt ze zich een ongeluk. Daar achter die gordijnen, vlug. Als we achter dit gordijn tevoorschijn komen, zal ze ook schrikken. Afwachten, misschien gaat ze wel weer weg. Stil. Maarten. Stil wel. Ik, ik ken haar. <tie> maar maar dat, dat, dat kan haast niet. Wie is het dan? Toen... Zijn zong, kwam haar stem al bekend voor. Wie is het dan? Je zult het meteen weten. Inge. <tie> Inge Svensson. Schrik maar niet. Ik ben het. Partpleimaker. Part Pluimakker. Part? Part Pluimakker? Waar zit je? Hier. We hebben ons verscholen achter het gordijn. Maarten en ik. Niet schrikken. Kom maar tevoorschijn. Ik, ik ben al geschrokken. Dag beste Ingersvensen. Je staat te kijken of je droomt. Misschien is dat ook wel zo. Want ik heb hetzelfde gevoel. Dit is mijn vriend. Maarten ter Borg. Wat ben ik blij je weer te zien. Dag Maarten. Dag Inge. Ik ken je al een beetje. Bart heeft me over je verteld. Oh, jongens, wat zien jullie eruit. Wat is er gebeurd? Inge, ik ben weer eens bijna verdronken. In ieder geval had het maar weer weinig gescheeld. Of je had me nog eens met warme wijn bij moeten brengen. We waren daar ergens aan de andere kant van de rots aan het zwemmen. En toen zijn we door een onderaardse koker geschoten. Oh, onze kleren liggen nu aan de andere kant. En wat we aan hebben. Dat is van vader. Bart, het is allemaal zo vreemd. Hoe kom jij hier? En... Jij moest toch naar Stockholm? Ja, ja hoe komen wij hier? Ik, ik moet jou hetzelfde vragen. Inge. <laughs> en, en je vader? Is die ook hier? Waarom? Zijn jullie op reis? Wat is dat nou? Tranen? Is er wat met de boerderij? Is... Is je moeder... Nee. Nee, dat is het niet. Dat is allemaal goed. Maar, maar waarom... Och Bart. Er zijn zoveel waaroms. Maar ik... Ik kan jou... Ik kan jullie wel alles zeggen. Het is een heel verhaal. Wil ik jullie het horen? Natuurlijk. Inge, ik moet het weten. Ik kan je misschien helpen. Nee, Bart. Helpen kan je me niet. Maar ik zal het hele verhaal vertellen. Luister. Het Huis met de gekroonde Karanton is een vervolghoorspel geschreven door Jel de Kuipers naar zijn gelijknamige boek. Dit was het achttiende deel met Dick van Zand als Bart Pluimakker, Alex Vaasen junior als Maarten Terborg en Corrie van der Linden als Inge Swensen. De regie had Jan C. Hubert.